9 uur. Uh. De Radio 1 Sportzomer. Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Ja, we blik terug op uh, die mooie etappe. Etappe nummer 14 van de Tour met Henk Lubbeding. En onze vrienden van de avond zijn er natuurlijk ook nog. Eerst het NOS Nieuws met Ewout de Jong. Nederlandse scholieren hebben bij de wiskunde-olympiade in Mar del Plata in Argentinië... twee maal goud gewonnen. Ook sleepte het team drie bronzen medailles en een eervolle vermelding in de wacht. Van de 100 landen die meededen, eindigde Nederland op de 22e plaats. Dat is hoger dan alle andere West-Europese landen. En nooit eerder deed het Nederlands team het zo goed op de wiskunde-Olympiade. In de voorgaande 42 keer dat Nederland meedeed, won het team één keer in 1977 en één keer in 1983 goud. Er waren in totaal 548 deelnemers. Van hen hadden er 51 voldoende punten om een gouden medaille te winnen. Het landenklassement werd gewonnen door Zuid-Korea, China en de Verenigde Staten. De Touareg-rebellen die in april het noorden van Mali hebben veroverd... verklaren dat ze afzien van afscheiding... en genoegen nemen met een andere vorm van onafhankelijk bestuur. Ze nemen het besluit omdat hun strijd tegen het leger van Mali is gekaapt... door een groep die is gelieerd aan Al-Qaeda. De groep die de sharia wil invoeren was aanvankelijk de bondgenoot van de Touaregs. De Verenigde Naties waarschuwen voor een dramatische crisis in Mali. De plaatsvervangend secretaris-generaal zei op een topconferentie van de Afrikaanse Unie... dat miljoenen mensen van de honger dreigen om te komen. Hij vindt dat de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties moeten samenwerken... om in Mali een regering van nationale eenheid mogelijk te maken. In haar huis in New York is de Amerikaanse film- en televisieactrice Celeste Holm overleden. Ze is 95 jaar geworden. Celeste Holm schitterde in 1943 op Broadway in de musical Oklahoma. Vier jaar later kreeg ze een Oscar voor haar bijrol in Gentleman's Agreement. Ook speelde ze tot later in de vorige eeuw gastrollen in tv-series als Columbo, The Love Boat en Falcon Crest. Na haar filmcarrière werd de hoogblonde blauwogige actrice in Manhattan bekend door haar liefdadigheidswerk. Alleen al voor Unicef wist de lijst 20.000 dollar in te zamelen door gesignueerde foto's van zichzelf te verkopen. Het weer wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Later in de nacht kan weer een enkele bui voorkomen. De minima liggen rond de 10 graden. Het morgen begint met wat zon, maar al snel volgt bewolking en regen. Middagtemperatuur maximaal 18 graden. Na morgen blijft het wisselvallig, maar het wordt wel wat warmer.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 Straks Saskia van Evan Garcia over haar keuze om uit te komen voor Colombia op de Olympische Spelen. Frits Wester en Willem Middelkoop luisteren dan ongetwijfeld aandachtig toe. Maar eerst nieuws uit Mali. Hier zijn Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Want de staat Azawad komt er niet. Onder die naam hadden touareg rebellen in het noorden van Mali een eigen staat uitgeroepen. Maar dat trekken ze nu weer terug. Afrika-correspondent Koert Linda. Koert, goedenavond. Goedenavond. Ja, een, een woordvoerder van dat MNLA, die de, de bevrijdingsbeweging van de Touareg heeft dus heel verrassend vandaag opeens gezegd dat we wel politieke, culturele, culturele en economische onafhankelijkheid willen van Noord-Mali... maar geen afscheiding. Nou, dat betekent dat inderdaad dat plan van de Azawad, die onafhankelijke staat... ...van de baan is. Dat is een totale omendraai... ...van wat de Touaregs eerder hebben gezegd. In april riepen zij... ...die staat Azawad uit. Een gebied zo groot als geheel Frankrijk. Maar sindsdien is er in die grote zandbak... ...van Noord-Mali natuurlijk erg veel gebeurd. En zijn deze Touaregs ingehaald... ...rechts ingehaald... ...door islamitische fundamentalisten. Die hebben nu de macht in Noord-Mali. Die zwaaien de scepter. En die willen geen onafhankelijkheid. De Touaregs zijn eigenlijk van het strijd... Toneel verdreven. En ze zullen nu niet veel anders doen dan hun wonden likken en zeggen: Nou, we trekken die onafhankelijke staat, de Azerbaijan, maar in. Ja, en hoe heeft de regering van Mali daarop gereageerd? Want ze willen wel een andere vorm van onafhankelijkheid. Nou ja, die, die hebben, ze hebben natuurlijk zich altijd verzet tegen die onafhankelijke staat. Ze zullen dit uh, toejuichen. Uh, en er wordt natuurlijk in de regio heel erg gezocht naar een oplossing. Die is niet te vinden diplomatiek, lijkt het vooralsnog. Dus er wordt gewerkt aan een militaire interventie tegen die verscheidene. Uh, islamitische, fundamentalistische groepen in het noorden. En het zou heel goed kunnen dat die Touareg die aanvankelijk zijn begonnen met de strijd in januari, dat die wel eens een bondgenoot zouden kunnen worden van die interventiemacht. Die bestaat uit het Malinese leger, maar ook uit andere West-Afrikaanse sta uh, staten. En daar is juist dit weekend in Addis Ababa op een toppenbijeenkomst van de Afrikaanse Unie besloten dat in principe dat initiatief voor een militaire interventie wordt gesteund. En uiteindelijk zou dan de Touaregs, die nu dus hun idee van een onafhankelijke staat hebben ingeslikt, die zouden wel eens kunnen vechten aan de kant van uh, die, die uh, strijdkrachten die uh, de interventie gaan plegen in Noord-Mali. Dus de internationale gemeenschap, hè, zoals je al zei, de Afrikaanse, nou ja, ook de Afrikaanse Unie, zouden daar wel akkoord mee kunnen gaan? Die vinden dat prachtig. Vooral Frankrijk uh, die probeert uh, de zaak van Noord-Mali bij... ...de VN in New York bij de Veiligheidsraad te deponeren... ...ook daar steun te krijgen voor die militaire interventie. En je ziet nu dus op alle fronten zie je daar de steun... ...voor die militaire interventie uh, voor, uh, voor groeien. En dat noemen we dan de internationale gemeenschap die erachter zou staan. Afrika-correspondent Koert-Lindeijer. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds... ...de Radio 1 Sportzomer van 2012. Raconter l'histoire, ce qu'il faut. D'un gars qui voulait changer l'histoire, trop c'est faux. Il était fils d'un militaire oh. et né dans un canon. Oh. Sur sa brassière, il y avait déjà des galons. Un homme de guerre, c'est pas la moitié d'un con. Et hey, allez, hey. oh. un petit coup de Marseillaise, oh non, un petit bout de la Madeleine, sûrement pas. Vive l'amour à la française. Et vive la France et la Corrèze Ouh Tout finit par des chansons Moi, mon gars, je veux pas changer l'histoire Je veux rien changer du tout Je laisserai rien de rien dans les mémoires Mais je m'en fous Regga-di, oh, oh Oui, je m'en fous Il épousa un jour de gloire Faut ce qu'il Demoiselle nommée Victoire Trop, c'est faux Elle était fille de légionnaire, D'ailleurs elle sentait bon yeah. Devant le maire La belle n'a pas dit non Elle était fière D'être la moitié d'un con Allez. Un petit coup de Marseillaise oh, Un petit coup de l'Amazon de l'amour à la Française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 Bien sûr, c'est difficile à croire. Trop, c'est trop. Un jour, au cœur de la mitraille, un boulet de canon. Oh Fit une entaille, plus large que ses galons. Du champ de bataille, sorti la moitié d'un con. Et allez Un petit coup de Marseillaise Ouais, non, non Un petit coup de la manœuvre J'ai dit non de l'amour à la française Et dit,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 Ja, Ring Eding van Michel Fuca. En wat was het een mooie dag voor de ploeg. Ze hadden het ook wel heel erg hard nodig over die overwinning. Louis Leon Sanchez, de eerste Rabobank-overwinning van uh, dit jaar. En redde daarmee een uh, moeizame tour de, tour de France voor de ploeg vanuit Frankrijk. Verslaggever Steven Dalebout. Op de binnenplaats van het uh, Rabo-hotel in uh, Toulouse, een uh, blanc zelfs, om nog iets exacter te zijn, met de algemeen directeur van de rabobank Wielenploeg. Harold Knebel, was u vanmiddag in koers trouwens toen, uh, toen uh, de handen van Luis Leon Sanchez omhoog gingen? Nee, ik was niet in koers. Ik, uh, ik zat hier in het hotel. Ik ben uh, vanmiddag net aangekomen met het vliegtuig en uh, konden dus ze een schitterend uh, slotakkoord van deze etappe zien. En wat was de reactie op een van deze hotelkamers hier? Degene waar, waarin nu u verbleef? Nee, ik zat niet op een kamer. We zaten hier met een groep gasten hier uh, voor de tv te kijken. En die was natuurlijk uitbundig. Uh, een groot feest, denk ik. En uh, mooie overwinning. Uh, hij heeft er goed voor gevochten de afgelopen dagen. En, uh, ja, hij krijgt loon naar werk en dat, uh, dat vind ik geweldig. Ja, want, nou ja, de volgeschiedenis is ook bekend. Hij in de eerste week van de Tour viel die, was zich geblesseerd. Hij ja, vocht zich letterlijk terug. Hè. Gisteren liep het dan even wat anders, vanwege Wiggins ook. Um, maar dit is echt uh, ja, een soort pitbull mentaliteit. Nou, het, het toont eigenlijk een beetje dat de ploeg uh, veerkracht heeft uh, getoond... na alle tegenslag die we hebben gehad. En uh, ja, je kan niet beter wensen... we zitten er met vier in koers en uh, dat je elke dag er nog voor wil gaan. Dat is uh, lovenswaardig. En uh, ik denk ook een beetje exemplarisch zoals we nu uh, deze doel benaderd hebben. Dus uh, zeer tevreden. Ja. Nou, Bram Tanker heeft al een beetje last van, van de rug. Maar Laurens de Dam is wel na aanval. Zeven Kruiswijk zat er vandaag bij. Nou, eigenlijk zitten er gewoon vier pitbulls in die bus. Nou ah, ja, pitbulls. Ik weet niet of ze zelf zou willen worden omschreven. Maar het geeft een beetje aan dat, dat de ploeg eigenlijk nooit bij de pakken neer is gaan zitten. Dat kan je wel zeggen. Maar uh, deze jongens laten het ook in de wedstrijd zien. En uh, ja, het is gewoon zo'n tegenslag dat wij uh, niet hebben kunnen laten zien... dat de andere jongens eigenlijk ook goed in vorm waren. En die moesten door, uh, door tegenslag eruit. Maar ja, deze jongens zeggen dan, uh, nou ja, we gaan gewoon door. En de ploegleiding uh, ondersteunt ze daar fantastisch bij. Dus ja, ik kan niet anders zijn dan zeer tevreden met hoe het wedstrijd nu verloopt. Over die uitvallers, iedereen heeft gezien uh, dat er uh, een valpartij was uh, in deze Tour de France... Die, die grote gevolgen had voor meerdere ploegen en, en heel erg grote gevolgen voor, voor jullie ploeg. Ja. Toch was er ook kritiek op Rabobank, hè? de afgelopen Tour de France opnieuw. Heeft u dat, Nou, ja, laat ik zeggen, is dan deze overwinning een soort van, van lange neus ook? Maar wij, wij doen niet al lange neuzen in, uh, in deze sport. Uh, kijk, waar, waar het om gaat is dat uh, iedereen was zeer gelukkig en tevreden over hoe uh, wij ons de eerste week toonden. En ik denk dat het ook goed was en, en dat dat ook klopte. We hebben ons uh, laten zien en uh, iedereen was klaar voor het grote werk. En we hebben de kans nooit gekregen. En uh, ja, uh, hoe goed en hoe slecht de Raalbank er dan voor stond, dat is uh, speculatie. Maar de vechtlust van deze jongens laat zien dat uh, waarschijnlijk de, uh, zeg maar de doorslag wel geeft dat, uh, dat we er goed voor stonden. En uh, dat bewijst deze overwinning. Ja, want Luis Leon Sanchez was vandaag duidelijk te ja, beteren. Ja, maar niet alleen vandaag. Ik denk, uh, kijk, als je als ploeg doorpakt en veerkracht vertoont... dat is een stuk professionaliteit wat je zoekt bij een, uh, bij een ploeg die tegenslag kent. Tegenslag kan je niet zoveel tegen doen, wel hoe je ermee omgaat. En dat is een mate van professionaliteit die je zoekt. En uh, Louis de vertaalt dat vandaag dan met een etappe Maar ik ben net zo trots op Steven en op uh, Lausendam die doorgaan. En als ik kijk naar nou hoe de ploegleiding nu met, uh, met deze jongens omgaat... Ja, dan heb ik diep mijn pet vooraf. Ja, want, want ja, daar heeft u beter zicht op. Hoe is dat precies? Wat, wat, wat is daar? Zo knap aan en ja, wat is daar zo knap? Aan? Nou ja, kijk, als je, als je met hoge verwachtingen weggaat, je krijgt een teleurstelling te verwerken, jongens zijn zwaar geblesseerd. En de ploegleiding zit dan op kamers en uh, praten jongens moed in. En die zeggen, nou, daar willen we voor gaan. De jongens willen dat zelf ook. Er is niets frustrerender voor een topsporter dat hij klaar is voor een wedstrijd. En gewoon zijn krachten niet, uh, niet kwijt kan. En uh, nou, de jongens die dan wel nog overblijven, ja, die moet je er elke keer zien zijn collega's weggaan. En toch ervoor gaan. Nou, houd dan die motivatie hoog. Dat, uh, dat vind ik een, uh, echt een, uh, ja, een toonbeeld van hoe, je, hoe het moet. En uh, ja, we krijgen vandaag gewoon naar werken. Ja. Ja, er werd al even gegrapt ook op, uh, op Twitter. Een, een Spanjaard notabene die de Nederlandse bank redt. Of een Nederlandse bank redt. Nou, ik zou hier praten over een Rabo-ploeggenoot die gewoon uh, een fantastische sport zich toont. En uh, voor de rest hoef ik geen overstapjes te maken naar andere vergelijkingen. Maar ja, nogmaals... Ik vond het, het... niet grappig. Nou, ja, ik zie de humor er wel van in, uh, maar het, het is, het is uh, een, een jongen die eigenlijk ook een beetje zijn draai heeft moeten vinden. En ook hier zie je weer, ja, het heeft even de tijd nodig, maar je ziet wat voor een klaspak het is. En uh, daar ben ik zeer tevreden over. En dat kan er allemaal uit toen u hier op de parkeerplaats stond te wachten en hij die auto uitstapte. Hè? Dat was een, uh, een omhelzing, een flinke omhelzing ook. Ja, nou ik denk dat we in de, in de loop der uh, tijd eigenlijk een hele goede relatie hebben opgebouwd met elkaar. En, uh, en we zijn als ploegleiding ook een beetje op een Spaanse cursus gegaan om elkaar nog beter te verstaan. En uh, ja, dat, dat vinden Spanjaarden mooi, denk ik. En hij geeft nou een stuk beloning terug. En ja, dan vind je elkaar even op zo'n moment en weet je dat het goed zit. En uh, dat is belangrijk. Harald Knebel was dat van de Rabobank ploeg die natuurlijk uh, trots is en rond uitspreekt. Nu uh, Sanchez heeft gewonnen en hij is terecht uh, trots. Uh, Steven Narewaut, blijft daar op het Rabobank kamp uh, rondlopen om te kijken of er nog meer mensen te spreken zijn. En zodra uh, dat het geval is, dan horen we dat gelijk. Saskia van Erven-Karzia. Uh, ja, een prachtig woord, zou zo in de Vandalen kunnen. We hebben natuurlijk de schaatsbelg Bart Veldkamp, de judo Elke Elko van de Geest. We kunnen jou ook wel een beetje aan het rijtje toevoegen nu inmiddels. Ja, misschien uh, wel, ja. ja, hè? ja. <laughs> vind je het erg dat, dat, dat je zo wordt genoemd, de schermcolombiaanse? Nee, helemaal niet. Ik ben er eigenlijk best wel trots op. Ja. ja. Want je hebt uh, ook voor Nederland gesport. Je ja. gaat nu voor Colombia naar de Spelen. Uh, schermen, het is natuurlijk niet zo'n heel bekende sport bij veel mensen. Uh, zeker omdat het ook misschien voor de meesten zoiets is als jij. Ja, je staat daar met een wapen en je moet proberen iemand te raken. Ja. Er zijn er drie: de degen, de floret en de sabel. Dat klopt. Welk wapen gebruik jij? Uh, ik scherm floret. En ik heb ook voor de lol doe ik ook af en toe degen. Voor de lol? Ja, voor de lol. En wat is het verschil? Ja. Um, nou, met degen mag je alles raken. Dus uh, ook de voeten, uh, de hand, uh, arm, masker. Um, met uh, sa sabel is eigenlijk meer een, een slagwapen. Daar mag je het bovenste gedeelte van uh, boven je heupen mag je alles raken. En dan sla je eigenlijk meer. En met uh, floret heb je een elektrisch vest aan. En uh, mag je alleen de, de buik en de rug raken. De voorkant en de achterkant. En in het wapen zelf, hoe zie je wat, wat is? Uh, de degen heeft een grotere kom. Uh, die zit dan meer om je hand heen. Omdat anders je hand heel vaak geraakt kan worden. Uh, ja, De sabel, die zit er... Um, uh, um, ja, iets, zeg maar, er zit er een beetje tussenin eigenlijk. En uh, floret heeft een wat minder grotere kom dan de degen. Ja, Maar de lengte bijvoorbeeld is hetzelfde? Ja, de lengte is hetzelfde. De degen is wel het zwaarste wapen. Ja. Ja. Ja, een beetje spierballen voor hebben we wellicht ook. <laughs> ja. en hoe groot is deze sport in Colombia? Um, eigenlijk net zo groot als in Nederland. Dus niet zo heel erg groot. Maar um, ik heb wel het gevoel dat, dat uh, sporters daar wel wat meer gewaardeerd worden. Of als je zegt dat je daar sport, uh, vinden mensen het wel een uh, ja, heel erg goed van je. En in Nederland is het meer... Uh, ja, oh. goed van je, maar wat doe je er nog naast, eigenlijk? Je kan ja. niet alleen sporter zijn. Nee. Hmm. Er zijn dus mensen die luisteren, die denken... nou, je spreekt een aardig woordje Nederlands voor een Colombiaanse. Ja. Dus dat moet je even uitleggen. Nou, ik ben uh, in Rotterdam geboren. Uh, maar... Dat verklaart dan hoop. Ja, ja. Uh, en ik ben hier ook opgegroeid. Mijn moeder is Colombiaans en mijn uh, vader is Nederlands. Ik heb een oudere broer, die is wel in Colombia geboren. Maar uh, ja, sinds dat ik klein ben, ben ik eigenlijk om de zoveel jaar wel naar Colombia gegaan om mijn familie op te zoeken. En ook nog om een paar uh, ja, toernooitjes te schermen daar. Hm. Dus uh, ja, ik was daar ook geen onbekende. En ook niet... Mijn moeder is schermster geweest, dus... Uh... Het scherm is jou met de paplepel ingegoten? ja. Eigenlijk wel. Er was ook geen andere keuze dan dit zelf wellicht ook te gaan doen? Gewoon. Um, nou ja, ik heb wel echt de, de keuze, ja, de opties gekregen om andere sporten te proberen. Ik heb uh, heel lang uh, klassiek en jazzballet gedaan, zes jaar nog. Uh, van mijn zesde tot mijn twaalfde. En ik, op mijn zesde ben ik ook begonnen met schermen. En ik heb ook nog andere sporten geprobeerd, zoals volleybal of judo of turnen, zeg maar. Maar dat vond ik eigenlijk allemaal niet leuk. En um, ja, het schermen zat er dus eigenlijk al gewoon... Uh, ja, de sfeer hing al thuis, want mijn, allebei mijn ouders schermden. Dus de wapens die lagen in de gang en was uh, dat die levensgevaarlijk <laughs> meer uh, eens keer was Nou, dat viel eigenlijk best mee. Ja. Ik zag het ook inderdaad, ja. ja. zo'n pa zo para zo paraplu bak waarvan ja. de nou, dus, ja, Alles stond eigenlijk wel een beetje in de hoek, Al, elke dag. Je, je liep er gewoon eigenlijk tegenaan. Dus uh, ja, op mijn zesde zei ik tegen mijn moeder ja, ik wil gewoon gaan schermen. Ja, maar wat, is en, dan, wat vond je daar op dat moment dan leuk aan? Nou ja, um, het was gewoon heel normaal voor mij. Um, dat ja. realiseerde me ook pas toen ik 16 was of zo uh, van um, ja dat het heel normaal was want thuis uh, allebei mijn ouders waren trainers en schermers dus elk weekend gingen ze naar een toernooi en ik ging gewoon mee als kleinkind en ik hing daar gewoon rond op toernooien dus dat was voor mij eigenlijk een soort van uh, mijn weekend en dat was heel normaal voor mij. En, Tweede natuur gewoon. Ja, en gewoon dat ik naar een sporthal ging... en dat mijn ouders schermden... en dat ik andere mensen zag schermen... en dat ik daar gewoon aan het rennen was... in een <laughs> sporthal met andere kinderen, zeg maar. Dat was heel normaal voor mij. Terwijl, ja, als ik dan naar vriendinnetjes ging... die hadden dan elk weekend gewoon een buitenspeeldag of zo... maar ik ging dan mee naar de sporthal. En dat was voor mij dus heel normaal. En uh, vandaar, ja, vandaar dat ik het zelf ook wilde gaan proberen. En dat was voor mij heel erg leuk ook. En ook succesvol voor Nederland. Ja, voor in Nederland. eerste instantie. Ja, ik heb tot en met uh, vorig jaar uh, mei heb ik voor Nederland geschermd. En uh, het heeft ongeveer drie maanden geduurd voordat ik mijn schermnationaliteit uh, kon wisselen. Want ik moest. Uh... Uh, van allebei de bonden moest ik een, uh, uh, een toestemming krijgen. Ja, want nu ga je heel snel, want in één keer ja, normale ja. de schermnationaliteit. maar <laughs> ja. waarom? Waarom wilde je voor Colombia gaan schermen en um, niet meer voor Nederland? Nou, ik ben nu 24. Um, toen ik uh, 20 uh, was, toen ik net senior werd, toen uh, stopte ik eigenlijk met schermen, omdat ik uh, um, niet de gewenste ondersteuning kreeg van de van de Nederlandse bond. En, um, Wat wilde je voor ondersteuning die um, je miste? Ja. Toen ik uh, nog junior was, kon ik het hele jaar, uh, het hele seizoen eigenlijk naar alle toernooien gaan. En uh, kon ik trainen, naar de toernooien gaan. En ik had geen kosten daarvoor, want het werd betaald voor mij. En ik had hele goede resultaten. En toen ik senior werd, toen viel dat allemaal weg. En ik had zoiets van, oké, okay, nu moet ik... Ik was twintig en ik had een studie gedaan die ik eigenlijk niet leuk vond. Dus ik had zoiets van, ja, ik moet nu echt voor mezelf kiezen, want... Ik kan wel doorgaan met schermen, twintig uur in de week trainen, wat ze van mij eisen. Maar als ik daar niet eens, uh, als ik daar niks voor terugkrijg, ja, ja, dan eindig ik straks als sporter zonder studie of iets. Of, maar, maar was dat ja. een keuze van de bond? Die kon dat gewoon niet betalen? Of, uh, of ze, zei de bond nou die wel en die niet, en jij hoorde bij het groepje die niet? Um, ik hoorde bij het groepje die wel. Maar, maar je uh, kreeg het niet? Ik kreeg het niet omdat, uh, omdat uh, ondersteuning vanuit het NOC-NSF, die, die viel dus ja, weg. Ja. En uh, er waren heel veel schermen die toen stopten ook. En ik had zoiets van, ja, ik kan hier wel twintig uur in de week... Ik, ik, ja, ik, ging, ik heb al tweeënhalf jaar eigenlijk weggegeven voor het schermen. Want ik ben toen naar Arnhem uh, verhuisd om op Papendal te trainen. Ik heb twintig uur in de week getraind, 2,5 jaar lang. En toen ik senior werd, toen viel dat eigenlijk allemaal weg. En ik had zoiets van, ja, ik moet nu echt voor mezelf kiezen. Want um, ik kan niet eens naar toernooien toernooi gaan... Ja, anders heb je die 2,5 jaar investering die je hebt gedaan... is dan helemaal voor niks geweest. Ja. Ja, maar, maar dan is het nog niet... Uh, een, ja, de, in dat opzicht gezien is het wel een logische stap. Maar dan moeten ze in Colombia ook nog ja zeggen. Hoe makkelijk was dat om die overstap dan te maken, wat hun betreft? Nou, ik ben dus toen uh, twee jaar gestopt. En um, um, zij kenden mijn resultaten eigenlijk al... vanuit, uh, vanuit het verleden van mijn junioriteit. De Colombiaanse bond, zeg maar. Ja, de, uh, want mijn moeder is Schermster geweest. En ik, toen ik... Ja, vanaf kleins af aan ben ik om zoveel jaar naar Colombia gegaan. Uh, dus ze kenden mij ook al als schermster. En um, zij kenden mijn resultaten al. En zij hadden zoiets van... Ja, als je voor Colombia wilt schermen, is dat hartstikke goed. Want dan, uh, ja, dan, dan staat er iemand straks die goede resultaten haalt voor ons land, zeg maar. Ja, en ze maken gebruik van, uh, van de inkomsten, van, van de uitgaven en investeringen... die NOC NSF heeft gedaan. Dus het is voor hun <laughs> nou, lekker makkelijk. Ze ja, halen gelijk een topper binnen en ze hoeven er weinig aan te doen. Ja, maar het was eigenlijk vanaf het begin het was eigenlijk iets anders gegaan. Want um, ik kom dus eigenlijk voor een stad uit, Cali in Colombia. En um, toen ik dus uh, toen ik nog schermde, dus voordat ik dus stopte... had, uh, had de Colombiaanse vereniging, waar ik toen ook lid van was... had hij mij gevraagd of ik op de Colombiaanse kampioenschappen voor ze wilde uitkomen. Omdat ze dan uh, grote, ja, een grote kans hadden dat ze een medaille zouden winnen. En uh, zo is het dus eigenlijk begonnen dat ik naar die nationale kampioenschappen ging in Colombia. En toen, uh, toen ik dus gestopt was, was dat eigenlijk mijn motivatie om weer te beginnen. Omdat ze mij weer hadden gevraagd. Ja. En um, toen ik dus naar de Colombiaanse kampioenschappen ging, toen begon, ik net met, uh, ja, toen begon ik net drie maanden weer met trainen. één keer in de week. Toen ben ik naar Colombia gegaan had ik gewonnen. En toen um, ja, was ik al eigenlijk twee jaar gestopt en ik miste het echt heel erg. En toen ik daar was, dacht ik, ja, ik wil gewoon schermen. Want... Ik wil gewoon, uh, ja, dat is mijn passie. Het is nog niet af. Nee, het is nog niet af. En ik, toen ik stopte, was het nog steeds niet af. Dus het deed mij ook heel erg veel pijn... toen ik dus eigenlijk uh, ja, gedwongen moest stoppen, eigenlijk naar mijn gevoel. En, um... Maar ineens was daar een opening, want je was Colombia's ja. kampioen. Ja. ja, en de opening was uh, dat ze toen tegen mij zeiden... ja, kun je niet voor Colombia gaan schermen? En ik dacht er eigenlijk al over na. En toen ik dus terugkwam, heb ik het dus met mijn trainer over gehad van ja wat zijn de opties hier hoe, hoe vaak kan ik trainen en toen uh, is het eigenlijk uh, zo ja toen is het eigenlijk begonnen ja. we gaan het uh, zo meteen uh, waarschijnlijk iets na 10 nog even met je hebben over je verwachtingen voor uh, de olympische spelen wordt het een medaille uh, uh, dan wel uh, dan wel niet en wanneer we precies op je moeten gaan letten wanneer die day voor je is maar het is uh, vijf voor half tien en ja dat is de gebruikelijke tijd voor in de Radio1 Sportzomer de we Tour van Nederland en uh, 6-0. Ja voor Henk. Henk we zijn op tijd. Ja, Goedenavond. Al alweer. Goedenavond. Ja. Toen we het eens hebben over die 14e etappe 191 kilometer en uh, succes voor Rabo in de straten van Foix. Nou hele Tour goed gemaakt. Of de hele Tour dan goed is meegemaakt? Ja. Nou vind ik toch van niet. Nee. Nee, daar kom je wel uh, makkelijk mee weg als je dat durft te zeggen. Maar ik vind het een pleister op de wonden. En ze moeten heel blij wezen met een hele goede Sanchez. Een klasbak die het al in de jaren bewezen heeft... dat hij uh, etappes kan winnen in de Tour. Ja. Ja, die maakt, uh, die maakt wel wat goed, ja. En Kruiswijk ging toch ook lang mee in die ontsnapping? Ja, maar Kruiswijk zijn uh, zijn specialiteit. lekker vooraan, ja. Ja, maar voor aanrijden. Ja. Maar specialiteit, zijn specialiteit is... Uh, hij was uh, de, de beschermde kopman. Of beschermde renner. Hij hoefde niks te doen. Nee. Ja, dus dat niveau is ook niet van Kruiswijk... waar we eigenlijk uh, verwacht en gehoopt hadden. Want hij was gewoon een tempo... Uh, ja, uh, uh, doe het maar. Uh, uh, ik zeg er verder niks van. Maar Sagan zat er toch nog wel bij, hè? Ja, had je dat verwacht, dat hij er zo nee, makkelijk ik mee ging? Denk, ik, weet Goeiedag, zeker het, he. ik weet zeker dat dat niemand verwacht had. Maar ik bedoelde maar mee, dus dat tempo lag niet zo hoog. En Sanchez is ook niet een uitgesproken klemmer. En die, uh, ja, die, die, die, die onderneemt iets, omdat hij weet van... Uh, ja, die seconde moet eraf. Eerst maar eens kijken of we met een groepje weg kunnen komen. Ja, en daar zijn al bovenop zijn de rollen omgedraaid. Kijk, ik vind, ik vind dit allemaal een beetje te makkelijk en uh, door de bocht. Uh, Sanchez maakt... Uh, Ligt er een pleistertje op. Maar ik zeg, Mollema, die zat met, uh, met zijn hoofd uh, bij zijn vrouw. Die was zwanger. Die had al de twijfels voor de Tour van, ja, ligt eraan hoe ik ervoor sta. Anders ga ik naar huis. Nou, dat, dus wij begrijpen nu allemaal wel waarom. Of hij uh, zelfs nog na de rust dacht, toen hij helemaal niet zo slecht reed. Ja, dat hij dan twee dagen later naar huis toe gaat. En Renshaw, die, die zag natuurlijk ook als een BRT aan die berg op. En Geesing, ja als je met die status die hij heeft... Niet sorry, in de dusbult... ik, is, sorry, ik moet de even storen, even. we hebben een spookrijder. Inderdaad. Inderdaad, een spookrijder is gesignaleerd op de A44. Rijdt u op die A44 van Den Haag naar Amsterdam... dan komt u tussen Voorhout en Kaagdorp een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A44 van Den Haag naar Amsterdam dan komt u tussen Voorhout en Kaagdorp een spookrijder tegemoet. Goed. Henk, je had het over Mollema, kindje, ja. uh, Rancho, Gis Bergen en uh, de derde? Ja, de nou, Ik vind het wel een hele beetje <laughs> dag, hoor. kopspijkertjes en uh, spookrijders. <laughs> het wordt wel heel spannend. Nee, Ik was bezig ook over Ja, Kijk, die, die vond dat hij met zijn status niet in de, in de bus kan zitten. Maar Sanchez die heeft dus de hele week van achter in de bus gezeten... En alleen wanneer het nodig, echt nodig was... deed hij hand- en spandiensten met zijn geblesseerde pols. Ja, en zo kun je je, zelfs in een tour... het bewijs is er dus weer, kun je je toch herstellen. Maar je moet dan wel uh, ja, de boel de boel laten. En zo zuinig mogelijk iedere dag naar, aan, aan de zien te komen. En dan de ritten uitzoeken waar je eventueel nog iets zou kunnen doen. En hij doet dat nu al uh, een dag of twee, drie. Ja, ja daar moet je klassen voor hebben, maar dat is ook uh, ervaring... En je, en je knop werkelijk bij jezelf om kunnen zetten. Ja, en het bewijs is, ik vond het heel mooi wat Adrie uh, van Holling. die gaf toch nog iets mee aan die mannen. Zoiets van, ja, je ziet het, dat je zelfs na nou een week nog... Uh, ja dat het toch kan veranderen in het team. Ik vond dat wel, uh, ik vond dat wel een mooi gezicht hoe hij dat maakte. Toen dacht ik van, ja, dan kunnen die mannen thuis ook in de zak steken. Hey Henk, eh, het is natuurlijk wel een beetje vervelend voor de Rabobank -ploeg dat. Uh, uh, Binnenkort niemand het meer heeft over die overwinning... maar dat het alleen maar over die kopspijkertjes gaat. Hè? Heb je ooit eerder meegemaakt dat, uh, dat er in de Tour zoiets gebeurde? Nee. Heb je het zelf meegemaakt? Nee. We, ik kan me nog wel de kogeltjes herinneren. In, wat was het, de been of ja, de arm van Ja. Dat was na mijn tijd gelukkig. Maar nee, geen, geen, uh, geen mensen die in het, in het woud liggen om te schieten. Uh, geen kopspijkers. <laughs> wel eens stakingen. Ja. Uh, vervelende uh, boeren. Die dus ook ja. even iets kenbaar willen maken. Maar kijk, die laten zich de mensen zien. En nu is nog steeds de vraag: van... wie zit hierachter, wat zit hierachter. Ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk nog laffer. Maar het gevaar wat er aankleeft. Zeker ja, op die plek daar staat ook. Die ook niet bij stil. Zeker op die plek, vlak voor de afdaling. Ja. Ongelooflijk. Ja, en zo'n band die, die loopt dan langzaam leeg. En, uh, ja, en dan op een keer voel je van poort, verdorie, ik zit uh, op de velg. Maar ja, dan is er soms geen houden meer aan en dan lig je in de ravijn. Maar ook motoren, hè. Ook met kopspijken, zag ik. Ja, ja uh, met een auto heb je er nog, meestal nog iets over te zeggen. Maar met een fiets, nee, hey, jongens, uh, wie, wie verzendt dit? Het is natuurlijk levensgevaarlijk en ik hoop dat, uh, dat ze de dader of daders binnen de kortste keren oppakken, want uh, dit, dit, dit, dit wordt natuurlijk veel te gek. Zullen we nog heel even kort naar morgen kijken, Henk? Lijkt op het eerste gezicht niet heel zwaar, klopt dat? Uh, nee, het zou voor de sprinters wel een, uh, weer een, uh, een goede dag zijn. Maar ik denk dat die sprintersploegen allemaal een beetje het nu wel goed vinden. Dus ik zeg, jongens, hoge landjes, kom uit je hok. Ja. Want er gaat toch weer een groepje wegrijden... en die zouden toch wel eens weer aan de streep kunnen blijven. Wij zitten ook naar Voorop. hem te kijken, hoor, Henk. of uh, Johnny, Wij wachten ook op hem. Ja, ja hij -jij, -jij, vandaag... jij weet hoe het moet, Henk. Nou, hij heeft vandaag wel geprobeerd. Maar kijk, uh, 40 kilometer koers voordat ze weg waren... dat moeten we natuurlijk ook niet onderschatten. Hm. Maar ik begreep dat binnen die ploeg toch wel... Uh, nog wel een woordje gewisseld wordt vanavond. Omdat er uh, toch niet iedereen zich... Uh, ja, volledig achter de ploeg heeft geschaad. Om, ja, we gaan ervoor. Er moet er één mee zitten. Maar ja, het zou beginnen dat uh, Van Hummel mee moet zitten. Ja, dan zijn we ook verkeer bezig. Mm -hmm. Maar je had misschien nog wel iemand naar het groepje toe kunnen brengen. Snap je? Als je er dan niet, niet bij zit. Dus je kunt er samen voor gaan. En dat hebben ze daar toch niet volledig gedaan. Want er waren toch wat woordenwisselingen, begreep ja. ik. Maar Henk, ik zeg nog: jij weet hoe het moet. In Po. Oh ja, ja, dat is waar. Wel... <laughs> Dat was 1987. Ja, daar uh, staan. Daar was, ja nou, jij won daar toen. Naporen. Ja, maar daar hebben we wel meer Nederlanders gewonnen hoor. Ja, maar van het gaat even om jou. Druk, die andere heb ik hier ja. in de lijn. Jou heb ik aan de lijn. Oh, okay. Maar je was het al bijna vergeten, dus nu uh, is die herinnering ook weer levend. Ja, maar dat was mijn eerste mijn eerste tour etappe we, Weet je hoe lang of ter geleden is? Uh, was het 78? Heel goed. Jij ja, hebt uh, goed gegoogeld. Ja. Nee hoor. Nee, gewoon een <laughs> regisseur die het in me luistert. Dus uh, nou, prima. Nou, nog makkelijker. <laughs> Dankjewel Henk. We laten we het bij. Tot morgen. Oké, okay, uh, groetjes. Uh, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ewout de Jong. Het geweld tegen politiemensen wordt steeds ernstiger. Dat zegt Korpschef Kloosterman, die in de raad van hoofdcommissarissen belast is met het geweld tegen agenten. Hij reageert op een inventarisatie die de website geweldtegenpolitie.nl maakte... op basis van politiepersberichten. Dat levert een staalkaart aan incidenten op. Zo werd in drie maanden 24 keer ingereden op agenten... en werden politiemensen 40 keer door een groep aangevallen. De organisatie van de Tour de France laat de Franse politie onderzoek doen naar het spijkerincident in de etappe van vandaag. Enkele tientallen renners reden lek nadat er spijkers op de weg waren gestrooid. Dat gebeurde tijdens de afdaling van een Pyreneeënkool toen het peloton met zo'n 70 km per uur naar beneden reed.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 Maar eerst Nederland heeft in korte tijd twee belangrijke dichters verloren. Na het overlijden van Gerrit Komrij werd vandaag bekend dat dichter Rutger Kopland is overleden. Thema's die steeds weer in het werk van Kopland terugkeren... zijn het voorbijgaan van de tijd en de natuur in al haar facetten. Dichter Ingmar Heidsen denkt met veel bewondering terug aan Kopland. Al zijn werk is goed, vindt Heidsen. Het is iemand die al heel snel een, een, een, een, een eigen, warme en ook relatief toegankelijke toon had... En die heeft hij gewoon vastgehouden. Dus je kunt, je kunt eigenlijk alles wel van hem, uh, van hem pakken en met plezier lezen. En het is ook zo dat, vooral zo'n bundels geldt... maar als je er eentje minder vindt, dan kun je het direct ook laten staan. Want dan, dan, dan ga je niet opeens een andere kopland vinden. Dus dit is een hele constante uh, toon en een constante kwaliteit. De gedichten van Kopland zijn bijzonder door hun herkenbaarheid... zegt zijn redacteur Menno Hartman, van uitgever van Oorschot. Dat heeft te maken met iets zoekends. En dat is denk ik ook de, de reden waarom hij... Een groot publiek heeft aangesproken, net zozeer als echte liefhebbers. Hij was niet van de opsmuk, maar hij was bezig met in zijn eigen leven te bekijken wat de, wat de lege plekken zijn. Wat, wat gebeurt er op het moment ergens als ik er niet ben? En dat deed hij niet op een pedante manier, maar op een hele, uh, met een uh, heel eenvoudige, intelligente stem. Voor zijn dichtwerk ontving hij veel prijzen. De belangrijkste in 1988, de pc hoofdprijs. Maar naast dichter was Kopland psychotherapeut... onder zijn echte naam van een hoofdakker. Deze twee werelden hield hij strikt gescheiden, zegt journalist Koen Verbraak. Volgens mij zag hij dat als twee totaal verschillende winkels in dezelfde straat. Sterker nog, ik, ik heb hem wel eens gevraagd van... Uh, wat hij zei wel eens, van als patiënten dan bijvoorbeeld met een gedicht aankwamen... en zeiden van, kijk, dat geef ik aan, misschien hebt u er wat aan in de behandeling. Dan zei hij, dat ga ik nu niet lezen. Dichter doe je pas als je geen problemen meer hebt. Maar zeven jaar geleden kwamen de twee wel heel dicht bij elkaar... Kopland liep hersenbeschadiging op na een autoongeluk. Hij werd daarna in zijn eigen kliniek verpleegd. Het is natuurlijk buitengewoon uh, gemeen van het lot, zeg maar, dat iemand die daar baas zat en de sleutel in zijn zak had, opeens daar lag als patiënt. En ook, hij uh, ja, zei bijvoorbeeld dat hij later hoorde hoe ingewikkeld het was voor de mensen die daar werkten. Heel veel mensen hadden nog met hem gewerkt als, als psychiater. En dan zei hij bijvoorbeeld, mag ik heel, heel even naar buiten even een ommetje maken? Dan zei ze, nee Rudy, je moet hier blijven. En dat was natuurlijk ook voor die mensen heel ingewikkeld, en voor hemzelf ook. Kopland is 77 geworden. In een documentaire sprak hij over de dood. Ik hoef, als ik deze aarde verlaat, ook nergens anders mee heen. Dit was het. En, uh, nou ja. Uh, laat het dan maar afgelopen zijn. Als het afgelopen is, ja. <laughs> het is niet anders. Ja, we gaan uh, een grote zwaai maken, want het is zes over half tien. En we gaan weer naar uh, de tour. Want uh, volgens mij zit Steven Dalenbout daar nu bij Nico Vroeven. Dat, uh, dat heb jij heel goed gezien, Robert. Nou, Nico, ik heb die zingen, maar ik, ik had het ja. ja, dat heb je heel goed uh, gehoord waarschijnlijk. <laughs> um, ja, zit volgens mij met een uh, tevreden blik op, een, uh, op het terras hier, vlak voor het diner. Ja, in elk geval een heel tevreden, maar ook een heel trotse blik op uh, ja, de, de, de minder goede momenten die we hier meegemaakt hebben. Die hadden dus duidelijk uh, ver weg de overhand, die hebben ze trouwens nog steeds wel. Als je kijkt dat, dat wij vijf renners verliezen door valpartijen... en uh, als je dan met vier overblijft... en je moet vervolgens nog anderhalve week fietsen... Nou, dan wordt het een heel moeilijke taak om in elk geval een rit te pakken. En als je dan uh, naar vandaag kijkt dat we uh, ja, bijna op voorhand zeker wisten... dat de, de, de groep die in het begin zou ontsnappen... dat die kans maakt op de rit nou, ja, dan begrijp je wel dat je met vier man uh, heel hard moet werken. Omdat elke ploeg uh, dezelfde gedachte heeft. Nou, als je dan uiteindelijk met uh, twee man... Dus met de helft van de ploeg meezitten in de goede ontsnapping op 11... Nou dan uh, ja, mag je daar heel trots op zijn. Ja, en helemaal als je bedenkt dat die, dat die andere helft... Uh, de ene helft van die andere helft, zeg maar... om het even ingewikkeld te maken, Laurens de Dam. Uh, die hadden we de afgelopen dagen in de Alpen vooral natuurlijk al veel gezien. En uh, die andere helft van die andere helft, Bram Tankink... Snapt iemand het nog, maar goed, jullie, jij, jij waarschijnlijk wel. Uh, Bram Danking die, die had even last van zijn rug. Dus eigenlijk ja, was het de maximale score. Nou ja, Bram was uh, toen onze, uh, ja, toen drie renners op vier uh, uh, uit koers gingen. Toen was Bram er eigenlijk ook niet zo heel goed aan toe. Toen had hij ook nog echt, echt heel veel last. En dat is de laatste dagen is het afgenomen. En uh, gisteren was het zelfs heel goed uh, met hem. Toen had hij vol moraal. Vanmorgen was het iets minder, maar dan heeft hij ook een beetje schrik... voor hetgeen wat dan verder kwam in de loop van de, van de rit, was het nog heel zwaar. En uh, ja, kwam hij kwam eigenlijk te zitten in de, in de, in de, in de laatste groep, zeg maar hij was dan de enige van ons. Jullie zaten met twee man in de, slot, of in, de, in, de, in de kopgroep en dan is er die laatste klim, die klim van de eerste categorie. En wat we dan zien is dat Steven Kruiswijk uh, in één keer achterin zit... en dat Luis Leon Sanchez uh, op kop rijdt. Wat, wat gebeurde daar? Nou ja, om die, tot die kopgroep uh, te komen uh, hadden we eerst drie leiders met Steven. En die hebben heel lang, zomaar 20 seconden voor het peloton uitgereden. Dus en, na een twintigtal kilometer toen kreeg je acht uh, achtervolgers en daar zat Louise bij. En dan kreeg je elf leiders. En daar is het peloton ook nog een kilometer of vijf uh, kort achter blijven rijden. En dan op een gegeven moment krijg je een overgave van het peloton. Maar als je dan heel dat stuk pakt, dan heeft Steven misschien ja, wel 30, 35 minuten vol moeten rijden. Nou ja, dan op het moment dat je weg bent, had hij eigenlijk al de meeste, of zijn beste kracht had hij al verspeeld. Dus dat voelde hij ook wel op de eerste klim. En dan heeft hij op de tweede klim heeft hij met Louis gesproken en gezegd uh, dat hij niet goed genoeg was. En dat Louise er niet op kon rekenen dat hij die klim zou overleven met de beste. Dus hij zei in feite, je gaat je, gang, je gaat je gang maar, je doet maar wat je, wat je wil. Ja, toen heeft Steven het tempo opgetrokken na aanloop van het, uh, de laatste uh, drie kilometer die vrij heel stijl waren. En daar heeft Louis het, of het uh, initiatief genomen. En uh, in eerste instantie kon alleen uh, Gilbert volgen. Maar uh, in schijfjes kwamen de andere drie ook nog terug. En uh, eigenlijk toen uh, Cazar aanging, ja, toen kreeg hij het moeilijk en toen kwam hij bij, Gilles, uh, bij Gilbert te zitten. En eigenlijk was het verschil op de top maar 10 seconden, maar door een hele snelle afdaling van uh, Sagan, met name in de bochten, uh, liep liepen ze uit naar 20 seconden. En dan heeft het eigenlijk uh, zo'n beetje 15 kilometer geduurd voordat hij weer kon aansluiten bij zijn eerdere vluchters. Ja, en dan kom je daar te zitten met Gilbert en Sagan. Uh, ik dacht even van nou, ik weet het zo net nog niet. Wat dacht jij? Nou ja, op dat moment denk je van oei, dat wordt moeilijk, maar als er heel goede renners bij zitten en ook nog een paar uh, toppers, dan heb je vaak zo dat ze ook naar elkaar gaan zitten kijken. Want de anderen wilden niet voor de, de, de beste en in dit geval was Saganda de beste. Dus was het misschien eigenlijk wel een gelukje dat Saganda erbij kwam? Nou ja, het was zeker, uh, als je nu kijkt naar het resultaat, was het geen uh, ongelukkige move van de dat die, van de dat hij erbij zat. Alleen dan is het wel de kunst van Luis om het goede moment uit te zoeken. En daar heeft hij, zoals het verleden wel aantoont, een neus voor. En hij ging gewoon op het goede moment. Net op het moment dat die groepjes bij elkaar kwamen, op een lastig moment, stuk in de koers. En hij voelde gewoon, dit is het moment. En dan zie je ook dat hij volgaat en dan gewoon alles, alles gelijk geeft. En dan krijgt hij 100, 150 meter. Ja, dan is het heel moeilijk om, om, om Luis nog terug te halen. Uh, nou is er uh, veel gebeurd met de Rabobank in deze Tour de France. Het was een, uh, een, een dramatische Tour de France, zover voor jullie. Uh, Henk Lubberding zei zojuist op Radio 1... Uh, ja, eigenlijk is het een soort van pleister op de wonden en, en meer niet. Wat vind jij daarvan, van die stelling? Nou ja, ik vind dat een beetje te kort door de bocht in feite. Want uh, wat zouden wij dan in de Tour nog moeten doen? en ja, meer kunnen doen als dat een pleister op de wonden is als je... Als je een rit wint met vier renners in koers. Kijk, wij, hebben, ja, wij zijn niet met vieren omdat de andere jongens uh, niet beter konden of omdat ze afgehaakt zijn. Maar puur door valpartijen zijn wij uh, vijf man kwijtgeraakt. Kijk, ik zou ook de boel eerder willen omdraaien. Ja, hoe, hoe hadden wij er niet voor gestaan als die andere vijf jongens uh, er ook nog waren? Dat we met negen konden koersen. Als we nu al zien wat we met vier uh, kunnen. Maar ik denk dat, dat die critici die vooral in twijfel trekken of het alleen door de valpartijen komt dat die, die, die vijf jongens naar huis zijn. Ja, maar dat is gewoon de grootste onzin. Kijk, dat is gewoon... Als je als iemand linksaf gaat, dan roep je dat hij rechtsaf moet of omgekeerd. Ja, dat, daar ga je nooit gelijk mee krijgen. Wat jullie volgens mij in ieder geval de afgelopen dagen hebben aangetoond... is dat, dat, dat die strijdlust, dat dat niet alleen gezegd werd van er is strijdlust... Um, maar dat het ook getoond werd. En nou zie je dat het, dat het, dat het wel dus uitbetaald met Luis Lujan Sanchez. Ja, dan hoef ik alleen ook maar terug te kijken naar gisteren. Gisteren hadden we gewoon een hele kleine waterkans om te winnen. En dat was de enige manier was zoals Louise het geprobeerd heeft. Was hij getergd misschien wel door dat het gisteren fout liep vanwege de gele truidrager Wiggins. En dat, dat hij nu dacht van ja, het zal me niet nog een keer gebeuren. Nou, bij Louise zijn er wat meer dingen fout gelopen. Ook op de 11de, uh, 11 11e juli heeft hij al, uh, dus de nationale Belgische feestdag, heeft hij al drie keer. ...een etappe gewonnen in de Tour. Dus drie etappes en drie keer op de elfde. Dus de elfde uh, zat hij weer vooruit, maar toen was het Vuckler die een uh, die stok in zijn uh, wielstak... ...dus daar was hij wel heel erg uh, van ontdaan. Dat, ja, het is terecht dat uh, was gewoon beter was op, op dat moment... ...maar daar was hij, wel, daar was hij meer te, teleurgesteld in dan gisteren. En hij kwam natuurlijk terug van die blessure uit het, het eerste deel van de Tour de France... ...dus er was wel een soort van getergdheid. Ja, zeker, maar ja, het blijft altijd nog. Je moet het eerst maar doen, hè. Dus je kan wel getergd zijn tot op het bot, maar als je niet beter kan, dan win je ook nooit. En nu zometeen, zijn de champagneflessen al klaar, want jullie gaan zometeen aan tafel, hè? Uh, nou, ik neem aan van wel, dus... Maar daar heb... zorg jij niet voor? <laughs> ik heb ze niet besteld, maar ik denk wel dat er champagne gaat zijn. Of trouwens, ik denk dat niet, ik weet dat wel zeker. Eet smakelijk alvast. Ja, dankjewel. Nico Verhoeven. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Ziet me nooit in staan. Simone, Simone. Altijd in het rood gekleed, ik wil met haar een deed, ze heet Simone. Simone, ze lacht naar iedere man, maar nooit naar mij alleen. Simone, ze hangt in kringen rond waar ik me never nooit zou vertonen. Simone, oh alsjeblieft, ik ben verliefd. Simone, geef me nou een kans. Simone, Simone, je ziet me nooit in staan. Simone, Simone, als ik het leven eens had, ja zou Simone mij dan belonen? Simone, over een jaar, dan schrijf ik haar. Simone, ben al zo lang verliefd. Simone, Simone, je ziet me nooit in staan. Simone van de Kik. Willem Middelkoop, Wille financieel expert, publicist, ondernemer. Mis ik nog iets? Uh, vader. Vader, ja. ja, ja niet, wel heel, niet heel onbelangrijk. Ja. Um, ik zit uh, even her en der uh, op internet te kijken wat het laatste nieuws is. En ik zie dat uh, uh, Angela Merkel heeft uitgesproken... dat ze hoopt toch deze week dat de boendestak toch echt ja gaat zeggen... tegen die steun aan, uh, aan Spanje. Uh, hoe belangrijk is die steun als, als uh, de boendestak nog gewoon nee zegt? Wat dan? Ja... Dat is het moeilijke in Europa. Hè? Je zit met 27 landen, er zitten 17 in de, in de euro, hè? er zitten 27 in Europa. Um, en je hebt eigenlijk steeds in al die landen individueel weer toestemming nodig. Nou, met het uh, ESM is dat, uh, is dat nu opgelost eigenlijk. Hè? Als we een noodsituatie uitroepen, dan, mogen we, dan is een meerderheid voldoende. Maar het blijkt, blijft een onwerkbare situatie. En er komt natuurlijk een punt dat dat een keer klapt, linksom of rechtsom. En, en dat we toe moeten naar ja, of we gaan echt verder samen, of het valt uit elkaar. Maar goed, dat, dat voelt ook iedereen aan. Dat maar wat aan was zitten. Duitsland dan nee zegt? Nou, kijk, Het grote risico is niet dat Griekenland uit de euro gaat. Het grote risico is dat Duitsland uit de euro gaat. En ik denk dat, dat wij spreken dichterbij is dan we allemaal uh, vermoeden. En als ik goed ben ingelicht, liggen de D-marken klaar. Er is een plan B hè? en het geld is al gedrukt. Dus er is... Zo dichtbij is het dus? Ja, maar het zou, ik niet, zou ik raar zijn als ze dat niet hadden gedaan. Het is natuurlijk in het geheim gedaan, want als dat bekend wordt... dan uh, mm. is het vertrouwen al, al weg. Maar Duitsland heeft natuurlijk een groot probleem. Want als Duitsland uit de euro stapt, krijgt Duitsland een hele sterke munt. Hè? Dan wordt eigenlijk de euro een hele zwakke munt. Die blijft gewoon bestaan met zwakke landen. Wij volgen dan Duitsland in die euro hè, om eruit te stappen. Dus wij krijgen eigenlijk. Wij voeren, voeren gezamenlijk de. Wij voeren gezamenlijk de in. En misschien doet Finland wel mee en hè, nog een paar landen. En dat is een. Je moet niet onderschatten hoe sterk de weerstand nu is in Duitsland tegen alles wat er uh, op ze afkomt. Uh, de, uh, alle, alle claims die er bij Duitsland worden neergelegd tot ver in de toekomst. Er is een uh, petitie geweest van meer dan 100 vooraanstaande economen die hebben gezegd van uh, we moeten dit niet langer accepteren. En de Duitsers voelen ook wel aan, er komt toch een punt dat dit onwerkbaar blijkt hè, over, over de twee, vijf of tien jaar. Uh, ja beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald. En uh, dat, is een, dat is een hele sterke discussie. Maar als Duitsland eruit, zo stap ik ergens een veel sterkere munt... dan wat de euro nu is. En dat is heel schadelijk voor de export. En dat is een reden om het, om het niet te doen. Want Duitsland moet het helft van de export hebben. Daarom gaat het nu zo goed. Hè. Die euro is lekker zwak. Dat vinden we eigenlijk allemaal niet zo erg. Uh, maar, maar vergeet, ja, vergeet dus niet dat, dat dit soort dingen spelen, dit soort dingen. Dit kan opeens fout gaan. Um, er kan in de verkiezingen iets gebeuren. Nou, ik heb me laten vertellen dat als Angela Merkel de verkiezingen wint, dan komen er eerder meer Pro-Europa uh, partijen aan de macht dan, dan, dan, dan, dan Angela Merkel. Maar er kan iets gebeuren binnen Europa, op het gebied van verkiezingen, dat er opeens um, een groot probleem is voor Europa als geheel. Omdat er te veel ja, al die individuele belangen zijn. En individuele verkiezingen, is altijd wel al ergens een verkiezing. Hoe zie jij dat even fristen? Ja, eigenlijk hetzelfde. en uh, Kijk, wij hebben echt een probleem, denk ik, als wij uit de euro zouden stappen. Kijk, mensen denken ook allemaal dat een patatje dan met 1,50 kost. Ja, dat kost dan 9,75 <laughs> ja. waarschijnlijk. En... Het gek is ook de hele discussie. Iedereen denkt dat ja, wij gaan terug naar de gulden. We nee. hebben nooit de gulden gehad. Ja, in naam we hadden gewoon de kleine D-mark. Die volgde gewoon. Dat was, was het vroeger, 1,10 of zo. De marken, dat volgden wij gewoon. En dat gaat straks dan ook gebeuren als ja. dat gebeurt. Maar je ziet bijvoorbeeld in Zwitserland nu op dit moment ook. Die zijn als een, een dolle zijn ze aan het devalueren. Nu is Zwitserland ook weer een heel ander land als het gaat om export. Uh, dat doen ze niet zoveel. Maar, maar het is wel veelzeggend Wat, maar, daar, maar gebeurt. Dat, wat daar gebeurt, ja. want uh, er gaat geen hond meer op vakantie. Dat is veel te duur worden allemaal. Nou, wij moeten van de export hebben. Uh, er wordt ook een vergelijking getrokken. Ja, kijk, de Noorden. Kunnen dat ook heel ander land. Grondstoffen, uh, ja. bulken ervan, stinkend Rijk dat land met een paar miljoen inwoners, 4,5 miljoen inwoners. Die, die vergelijkingen gaan niet op. En als wij een soort noordelijke euro zouden krijgen, de euro uh, waar sommige partijen voor pleiten. Nou ja, ik moet nog zien hoe dat allemaal gaat hoor. Het kan allemaal wel. Maar dan gaan we, zijn we ook voorlopig nog lang niet uit de crisis. Uh, ja, maar is het gewoon sport. niet... Uh, een, een, het wordt spannend. Is het niet gewoon het most likely uh, dat het gewoon blijft zoals het is? Ja, oh ja. Oh ja, daar ja, ben ik heel met je eens. we moeten elkaar, ge ge ge we dan, we elkaar dan, geen paniek aan. Dan maar ja. Ik, ik vergelijk het wel. Het slecht huwelijk. Maar er zijn te veel kinderen. En uh, de hypotheek is te hoog. En het inkomen is te laag. Dus je moet gewoon met elkaar door. Dan kun je niet met, maar ook niet zonder elkaar. Nee, nee, maar dat is een beetje. Je bent met elkaar veroordeeld. Ja, en dat betekent wel, als je doorgaat... wat Willem ook zei, dat, dan, dan moet je een aantal stappen gaan zetten. Uh, dan moet je zeggen, oké okay, jongens, we gaan door. En dan zullen we ook meer bevoegdheden moeten overdragen. En dan moeten we ook echt naar... een. En je ziet Duitsland schuiven. Je ziet Duitsland schuiven ja. die kant op. Dat kost heel veel moeite om dat daar verkocht te krijgen, maar... Als de druk maar voldoende is, wordt alles vloeibaar. En die, die, die problemen gaan alleen maar groter worden. Dus het worden. heeft allemaal met masseren te maken... Juist. met mensen laten wennen tijd aan bepaalde kopen, ideeën... Juist. tijd kopen, zorgen dat er... Nou ja, en, en er is dus en, crisis en, nodig hè, om bepaalde dingen en, te forceren. En, ja. Ja. Ik begrijp die, die onvrede van heel veel mensen in Nederland ook wel... en de onbegrip wat, wat daaronder zit. En, uh, eh, we hadden het net even eh, tijdens eh, het nieuws eh, er ook over. Eh, de journalistiek heeft daar denk ik ook wel eh, ja, dingen laten liggen om het mensen uit te leggen. Ho Hoe zit het nou precies in elkaar? Als ik het verleden kijk bijvoorbeeld in Spanje, in Frankrijk, en Duitsland de aandacht voor Europa was vele malen groter dan hier in Nederland. Het ging hier altijd wel vanzelf. We vonden het allemaal prima. Joh, Europese verkiezingen besteden we bijna ja. geen aandacht aan. Ja, maar gaan, we gaan niet eens naar de stembus toe. Maar dat ja, ging allemaal wel. Maar Voor nou, de eigen RTL-organisatie, ik heb er zelf voor gewerkt. Goede nieuwsredactie. maar Er zit niemand in Brussel. 70% van de wetgeving komt uit Brussel. Maar we zien het als saaie, niet interessant. Ja. Terwijl, ik weet zeker als je gaat verdiepen oh, wat daar ja. speelt en wat er ja. nu ja. speelt, kan je fantastische verhalen maken. Maar we nemen als je kijkt hoeveel journalisten er op die vierkante kilometer van het binnenhof lopen, en hoe wij als in Brussel lopen, dat is een schande. Ja. De Radio 1 sportzomer. De festivaltent. En die tent is vandaag neergestreken in Amsterdam... voor de laatste dag van het Over het IJ-festival. En net als elk ander festival... hadden ze daar wel wat last van het slechte weer. Hoe is het daar nu, Anne van der Veen? Ja, een iets wat winderig Amsterdam. Maar gelukkig is het... Weer. Hier wel droog bij Over het Ei Festival. Het is wel grappig, want er hangt hier een heel groot uh, memo-bord. En als ik daarop kijk, staat er ook echt bij hevige regen, wordt mijn voorstelling verplaatst. Lode van Pichelen is de artistiek directeur van Over het Ei. Die regen, hè? Yeah. Ja, dat is uh, nu al drie jaar achter elkaar een uh, bekend fenomeen in Nederland. Het is de laatste dag van Over het Ei. Kan je nou zeggen, als het nou gewoon de hele dag zonnig was geweest, dan was het een heel ander festival geworden? Um, ja, inhoudelijk natuurlijk niet, maar wel qua publieksopkomst is dat nu wel... We hopen op die enorme knaller die er, die er echt wel in zit. En uh, uh, wat zou betekenen dat er nog weer eens 5.000 uh, man extra zou kunnen komen naar, naar Over de um, Die blijft al drie jaar achter elkaar uit omdat het maar zo, zo slecht is. Terwijl uh, op een dag, als het dan zonnig is tijdens je festival, dan zit er gelijk alles ook vol. Dus je, je voelt aan alle kanten dat het kan... Maar het komt maar steeds net niet. En we draaien op zich goed, maar we willen een keer fantastisch draaien. Nu is het opvallend aan Over het ei dat de voorstellingen eigenlijk in containers zijn. Moet je daar niet eens van afstappen en gewoon in de schouwburg gaan zitten of zo? Nou ja, nee, dat, dat nooit. Nee, we zijn een locatie theaterfestival. Uh, en met specifiek de opdracht ook te werken met uh, jonge theatermakers. En dat begint bij ons in een, in een zeecontainer en uh, gaat verder naar een hele grote locatie, uh, spektakelvoorstelling... ergens buiten, op een locatie naar keuze. Um, dus nee, de Schouwburg wordt, gaat het nooit worden. Nee. Een van de jonge makers is Emke uh, Idema. Zij staat dan weer niet waar wij nu staan... maar aan de andere kant hè, van het station, op het stationsplein. En zij heeft een hele bijzondere voorstelling gemaakt. Dat gaat heel erg over de psychologie, over de eerste kennismaking met elkaar. Ik was daar vanmiddag en... Uh, Laten we daar even naar luisteren. Wie is, denk je, het meest zelfverzekerd? Voorstelling is eigenlijk een verkeerd woord, om maar even goed te beginnen. Het is namelijk geen voorstelling, het is een, een spel, een levensgroot bordspel. Wie gedraagt zich het meest sociaal wenselijk? Het spel gaat over uh, wat je eerste indrukken zijn van alle mensen die je tegenkomt. Wie durft er ongemakkelijke waarheden te benoemen? Denk, oh, die is toch veel te dik of uh, oh, kijk eens hoe die erbij loopt. Dat vind ik eigenlijk heel vervelend. Ja, ik denk dat het, wel, uh, dat het meestal wel meevalt, meestal wel genuanceerd. Uh, je hebt allemaal eerste indrukken en uh, ja, dit spel gaat daarvan uit. Dus dat we allemaal onbewust allemaal uh, dingen in ons hoofd gebeuren uh, ja, waar we eigenlijk niks aan kunnen doen. Is het dan ook een soort onderzoek van jezelf? Ja, ik ben heel erg geïnteresseerd in wat die mechanismen nou eigenlijk zijn die er in ons hoofd zitten. Dus in een kwart van een seconde zijn er allemaal ideeën actief als je een gezicht ziet. En um, ja, en daar kun je eigenlijk niet zoveel aan doen. Zelf, en soms zijn het zelf ook dingen die je niet zou willen denken. Uh, ik vind dat heel erg interessant, die spanning tussen wat er eigenlijk gebeurt en wat je misschien zou willen. Stel je kort voor in de microfoon en ga daarna zitten op een van de witte krukjes met de kaarten. Hallo, ik ben Willemijn Zevenhuijzen. Hallo, ik ben David Groeneveld. Nu is dit radio, dus wij hebben geen eens gezichten, we hebben alleen maar onze stem. Ja. Maar wat denk je over mij? Um, ik durf het eigenlijk niet zo goed te zeggen. Nou, het is mijn vak, dus dan doe ik dat dagelijks in mijn vak. Maar u bent psycholoog? Ja. ja. Wat denkt u eigenlijk over mij? Oh, dat had ik nog niet bedacht. Maar ik vind het, ik vind het leuk om het er zo over te hebben. Laten we maar kletsen. Nee, daar heb ik nog geen gedachte over. Het doel van het spel is om sociaal te overleven. Het grappige is dat de gedachten heel vaak overeenkomen. Dus dat je merkt dat heel veel mensen in het publiek hetzelfde denken. Um, ik heb al deze mensen ontmoet, ik heb ze gefotografeerd... en uh, ik weet dat een hele hoop gedachten ook niet kloppen. Dus het gaat vooral over onze projectie op die gezichten. En die komt uh, nou ja, heel vaak heel erg overeen. Dat was de voorstelling van Emke Iderma eerder vandaag op het Over het ei festival En ik heb natuurlijk gevraagd of ik ook echt mocht opnemen... hoe dat publiek nou op elkaar reageerde. Maar daarvan zei de maak ze nou doe dat maar niet... want dan uh, trekken ze helemaal geen mond meer open... Ondertussen ben ik heel even weggelopen van het festivalterrein... en je hoort het water al klotsen. Ik sta nu echt met de artistiek leider maar even bij het ei En het waait nog steeds. Dus ik heb het een beetje koud, maar er rest mij nog één vraag. Um, het Over het IJ-festival bestaat 20 jaar nu. En vandaag is ook nog eens de laatste dag van deze editie. Wat is de conclusie? De conclusie dat we, uh, is dat we een heel mooi programma hebben gehad... En dat we heel hard hopen op volgend jaar heel mooi weer. Want dan zijn we er gewoon weer. En dat we dan enorm gaan knallen weer. Maar wij hopen eigenlijk op uh, mooi weer nu al. Want de festival tent trekt natuurlijk verder Nederland door. En morgen komen we vanuit Nijmegen. En hopelijk is het dan lekker weer. Ja, dat hopen wij natuurlijk ook voor de tent. Anne van der Veen was dat bij de laatste dag van Over het Ei, Over het Ei festival En de voorstelling Stranger kunt u trouwens nog wel op andere festivals gaan zien. Moet u even kijken voor de speellijst op emkeidema.nl. Ja, overigens heeft de directie inmiddels officieel een onderzoek aangekondigd richting de spijkergooiers, zoals het nu al heet. De Frans op, het uh, Frans Openbaar Ministerie die gaat een officieel onderzoek uh, instellen... om te kijken wie die spijkers op de weg heeft gelegd... dan wel gegooid bij die muur, de perguaire. Knel Evans, Kleuden en die uh, reden daar lek. U heeft er alles over gehoord. Zometeen meer toeren in de volgende uur... en gaan we afscheid nemen van onze gasten. Tot zo.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 Luister nu naar de hoogtepunten van het hele weekend Noord-Sea Jazz. Met optredens van onder andere Chic, Carol Emerald, Maceo Parker, Wayland en Betty Wright. The Best of Noord-Sea Jazz 2012. Deze hele week op Radio 6. Radio 6.nl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 Kijk op aog.nl Dit is Radio 1.